Van de Bild Zeitung. Hij ontkende dat het een dreigtelefoontje was, zoals Duitse media hebben gemeld. Ook sprak hij tegen dat hij wilde dat Beeld zou afzien van publicatie van een artikel over een gunstige lening voor zijn huis. Volgens Wolf vroeg hij de hoofdredacteur publicatie alleen een dag uit te stellen. Dat zou nodig zijn om zijn gezin te ontzien. Wolff zei bij de ARD dat hij het erg lastig vindt dat de media allerlei fantasieverhalen over zijn privéleven brengen. Hij vindt dat ze daarmee moeten stoppen. Er zijn mensenrechten zelfs voor bondspresidenten, zei Wolf. Hij blijft erbij dat hij niet aftreedt. Wilrenner Lars Boom gaat dit jaar niet van start in de Ronde van Frankrijk. Hij heeft de ploegleiding van de Rabobank laten weten dat hij als voorbereiding op de Olympische Spelen wil meedoen aan de Ronde van Polen. Boom zou wel in de Tour willen rijden als hij een vrije rol kreeg. Maar in de Rabo-ploeg moet hij krechterwerk doen voor Robert Gesink. Boom wil op de Spelen in Londen meedoen aan de wegreis en aan de tijdrit. Het weer, regen en veel wind met aan zee kans op een zuidwesters storm. Morgen pittige buien, onweer, hagel en zware windstoten. In de kustgebieden opnieuw kans op storm. Wel zacht met 10 graden.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 Radio. Mijn naam is Herman Harms en samen met Mario van der Linden presenteer ik vanavond deze uitzending. We zijn er tot 9 uur. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Rob Spruit. Welkom Rob ook. We hebben vanavond een hele leuke gasten. Ze is voor de tweede keer bij ons. Dus Femke Bloem. Ze heeft een praktijk in Bloemendaal. Ze viert de jaarfeesten. De volle maanden. Yoga docenten. Componisten. Harpisten. Schilderes. Nou ja. Ik kan het allemaal niet eens benoemen wat ze allemaal heeft. Ze heeft ook een boek geschreven. Je levenswiel in beweging. Heeft twee en eigenlijk zelfs drie cd's gemaakt, want als je het boek koopt zit daar ook een cd bij en dat is een visualisatie meditatie cd, dus, en dan twee met harpmuziek gevuld. Uh, ja, er is eigenlijk van alles. Het thema van vanavond is Joel, oftewel midwinter. En Joel is het feest voor licht en leven. De donkere dagen die zijn voorbij. Langzaam gaat het weer lichter worden. De zon keert terug en symboliseert de wedergeboorte. Het nieuwe begin waarin weer naar het voorjaar en de lente wordt uitgekeken. Maar voordat het zover is, gaan we eerst naar een, een muziekstukje luisteren. Dat wil zeggen de onderwerpen van vanavond. Ook dat is ook altijd wel handig moeten weten. Dat zijn de achtjaarfeesten, jaarfeesten, de dertien volle maanden een live meditatie komt eraan, hoe Femke hoogpriesteres is, is geworden, cd-muziek komt staan, en wie is Femke als we daar inmiddels nog niet achter zijn? <lacht> um, ja, we gaan beginnen met het eerste muziek. Femke, je ligt in een deuk, maar... Ja, dat is een heel grappige opmerking, want als je daar inmiddels achter bent... Me... Um, ben je er zelf achter, wie Femke is? Nee. <lacht> ik, ik kom zelf ook telkens weer achter nieuwe kamertjes in, in het grote... verrassing. Dat ik nou, dan heb ik goed nieuws voor jou. Als de uitzending afgelopen is, staat die morgen op uh, uh, uitzending gemist en dan kun je luisteren. ga <laughs> kijken wat ik wat nou gezegd over mezelf. Dat is, ja. Nou, dat is heel hoopvol. Uh, nou, ik, ik heb inderdaad wat cd's uh, meegenomen. Uh, waaronder ook mijn eigen CD, maar daar beginnen we niet mee. Ik heb uh, onder andere wat kerstmuziek meegenomen, omdat we zo een beetje tegen kerst aan zitten. En jul was eigenlijk de voorloper van het christelijke kerstfeest. Maar omdat ik um, het kerstfeest zelf, de geboorte eigenlijk van Christus, ook, ook een lichtfeest, heel erg mooi vind, uh, wou ik graag beginnen met een met kerstliedje. En uh, dat is uh, God Rest You Merry Gentlemen. Oké. Okay. Lieve luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Femke Bloem. Zij is schrijfster nou ja, enzovoorts, uh, componiste, harpiste. Uh, komt wel voorbij. Komt wel voorbij. Uh, zij heeft een boek geschreven, het Jaarwiel Rond. En na aanleiding van dat boek, waar de achtjaarfeesten, de Keltische jaarfeesten in behandeld worden, heeft ze een nieuwe cd gemaakt. En die is eigenlijk vandaag voor het eerst gepromoot mm -hmm. bij een nieuwe tijdswinkel Ananda vanmiddag. Mm -hmm. En vanavond zit ze hier in de studio, Femke Bloem. De um, Wheel of Life heet de CD mm -hmm. eigenlijk het jaarwiel rond? Of mag ik dat zo niet stellen? Uh, ja, het boek heet uh, Je levenswiel in Beweging. Oh, nou ja, sorry. Maar ja. ja, dat gaat ook wel over dat het jaarwiel ronddraait. Um, ja, het, het is inderdaad uh, het, het is hetzelfde onderwerp. Uh, namelijk, de, ik heb voor ieder jaarfeest een nummer gemaakt. En daarnaast staan er nog een aantal nummers op die met mijn leven te maken hebben. En daar gaat het boek natuurlijk ook over. Dat is uh, een handleiding om biografisch te werken. Om je levensverhaal op te schrijven. Aan de hand van de keltische jaarfeesten. Ja, maar het is een prachtige aanvulling. Want als je het boek leest en je pakt de muziekstukken die allemaal ge genaamd zijn naar een jaarfeest. Dus de eerste acht nummers zijn al ja, voorzien. Klopt. Wanneer begin jij eigenlijk te tellen met het jaarfeest? Begin jij in de winter of in de zomer? Wanneer zeg jij het startpunt van het um, jaarwiel is? De Kelten deden natuurlijk met z'n halloween. En dat is in november. Maar ik... Uh, ik heb wel zelf sterk de neiging dat met inwolk te doen. Ja, dus begin februari, als, als je echt wel merkt dat het leven terugkeert en dat er meer licht is. Want dat voelt voor mij eigenlijk altijd, eigenlijk al mijn hele leven gewoon als een, als een nieuw jaar. Maar ja, eigenlijk is ieder jaarfeest gewoon weer een nieuw begin van de nieuwe periode. En dat, dat, ja, dat zijn dus ook soort. Het uh, ja, is ook een beetje altijd nieuw gevoel. Als er een jaarfeest is, dan begin uh, je weer opnieuw. Welke jaarfeesten zijn er? Er zijn er acht. En uh, vanaf Souwen, dus Halloween gerekend, heb je Jules met winter, waar we nu zijn. Dan krijg je Immolk. Begin februari, dat is als de, de lammetjes worden geboren. Uh, Ostaren, dat, uh, dat Aanzen, is het, zeg maar. Paasfeest, ja, ja inderdaad, van de, van de paaseieren en echt het lentefeest. Dan het Belteen, het is een vruchtbaarheidsfeest. Dat is altijd met koninginnen. 30 dag april, ja 1 mei. De ja, dat is heel ja, mooi. Dus ze waren heel blij de met de alle nacht. paganisten en heks en heks zo. Dat we dan gewoon uh, vrij krijgen om uh, ons Belteen te vieren. Ja, daar gaan we het zo nog over hebben. Ja, goed dat je daar <laughs> <aanhaalt. Ga door. laughs> uh, Maar ja goed, het vruchtbaarheidsfeest Dus daarna midzomer, dus recht tegenover. Midwinter, waarbij de langste dag wordt gevierd. En uh, daarna is het graanoogst Lunessa in augustus. Vervolgens uh, rijden we weer verder naar Mabon. Dat is de fruitoogst uh, september. En dan komen we weer aan bij Sauwen Halloween. Uh, als echt de natuur uh, ja, dood is, zeg maar, ongeschijnlijk. En heeft dan elk zo'n feest een, een specifieke. Uh, en ja ze heeft waarschijnlijk een, een specifiek thema neem ik ja. aan. Dan, en dan ja. wat er dan uh, verschillend uh, op, op met gegeten of gedanst of, ja er zijn wel allemaal... specifieke gebruiken net zoals als, als je in de kerk ziet bij oh. christelijke feesten dat iedere, ieder feest een bepaalde kleur heeft een bepaalde gewoontes um, Zoals ik het heb geleerd is dat er eigenlijk van de origine vier jaarfeesten waren, dat waren de landbouwfeesten, waarbij ze naar de natuur keken en uh, dan had het heel erg te maken met uh, de, de zaaien, oogsten en, uh, en, en ja, meer de, de echte de landbouwdingen. En later kwamen er nog vier zonnefeesten bij en dan vierden ze eigenlijk de zonnestanden. Dus de, de langste de dag en langste nacht en uh, de, de, de eveningen, dus als uh, de, de dagen en de nachten even lang waren. En toen waren het dus uiteindelijk acht. Maar het begon eigenlijk heel simpel met het vieren van de lente, zomer, herfst en winter. Ja, omdat je dan heel duidelijk voelde van nu is het tijd om te zaaien, te oogsten. Dat was toen het belangrijkste om te weten. Veel minder belangrijk was het om te weten waar de zon stond. Dat was iets van later. Ja, dat klopt. En jouw boek, hè? het jaar wil rond. Mm -hmm. Is dat een BOS? Een book of Shadow? Nee. Nee, het is, een, uh, het is eigenlijk een zelfhulpboek, een, een handleiding om uh, achter een aantal uh, interessante weetjes over jezelf te komen En daarnaast leer je dus ook al wat over de natuur en, uh, en het jaarwiel Maar eigenlijk is het de bedoeling dat het boek uh, over jou gaat, over degene die het leest, die ermee aan de slag gaat Oké okay. Er staan er ook oefeningen in, er staan heel veel oefeningen in, heel veel vragen, heel veel oefeningen ...komen we zo op tijdens de boekpresentatie... ...dan gaan we dat... We gaan, ...als we de schrijfster in huis hebben... ...gaan we natuurlijk het boek behandelen. O, okay, ja. <laughs> begrijp hmm. um, Ja, um, Joost D... Uh, ...hoe is die tot stand gekomen? Ik bedoel, uh, jij gaat zitten... ...je pakt je harp... Ja. ...en je gaat een beetje aanklungelen... ...en dat wordt muziek... ...of zeg ik nu iets heel fouts? Nee, ik vind dat me voorstellen ook wel klungelen. Ik bedoel, het is dus niet oneerbiedig... ...maar je gaat gewoon zitten... ...en je gaat een ja. beetje proberen... Zitten ...en pingelen. denken van... Ja. ...pingelen, ja... Ja, ik kwam dus tien jaar geleden op het idee om harp te gaan spelen. Um, ik had, dat kwam omdat ik de indruk had dat ik het zou kunnen. En uh, ik wilde ook graag een instrument wat je mee kon nemen, want ik al erg van uh, naar buiten gegaan. Dus toen nam je de blokfluit. Ja, maar ik wilde ook bij kunnen zingen. Dus toen viel blokfluit al af. En het moest ook een beetje een bijzonder zijn. Dus ik had ook geen zin in de gitaar. Nou ja, er blijft maar één ding over, dus de harp. En uh, toen merkte ik dus inderdaad bij mijn eerste lessen dat ik uh, dus heel enorm aanleg voor had. Dat het voelde alsof ik het al eerder had gedaan. En dat is ook mijn sterke vermoeden dat dat dus zo is. Toen heb ik een half jaar les gehad uh, van een Argentijnse. Wat fijn was omdat hij ook niet met notenschrift werkte. Ik ben heel slecht met uh, bladmuziek. En, en Maar na een half jaar dacht ik uh, van... Nou, ik weet niet of ik het dacht. Ik voelde dat ik mijn eigen muziek wou gaan maken. Er kwamen in één keer inspiraties en uh, bepaalde vingerzettingen dus op die snaren en toen ben ik gestopt met lesnemen, toen ben ik dus zelf muziek gaan maken en tot mijn zeer grote verbazing rolde daar dus, maar uh, inmiddels zijn er ongeveer veertig uh, melodieën uit die toch mooi allemaal hoor. best wel anders zijn van elkaar. Ze zijn heel, heel mooi, ja. zijn ze. En ja. ook, ook mooi, en ook um, ik onthoud ze dus ook, uh, meestal onthoud ik ze aan de titel, of aan de eerste toon, als ik het aansluit en heb je dan iemand die het voor jou op muziek zet daarna, want ik bedoel, ik kan mij voorstellen dat jouw nummers best door een andere harpiste gespeeld willen uh, nou, ze zijn dusdanig ingewikkeld dat het blijkt heel moeilijk na te spelen te zijn. Ik heb een aantal leerlingen die ik ze wel leer en dan gaat het ook, zeg maar, ze doen mij gewoon na. Ja, ja, ik die ik leer het dus niet opgeschreven. Die, nee, nee, die krijgen ook geen muzieknoten. Nee. Dus, maar, nee, nee. maar dat ging vroeger ook wel zo, denk ik hoor, bij de druïden, dat ze nog gewoon dat je dan na ook. deed. En er was misschien wel, wel iets genoteerd, maar de echte ziel kan je echt pas leren als je gewoon samen muziek maakt en uh, dat probeer ik dan te doen. En, en daarbij Vind je ook nog prachtig. <laughs> Dank je. Ja, dat is iets van de afgelopen jaren. Voorheen durfde ik het niet. Uh, behalve als ik moest stofzuigen zo Of de, als de machine aanstond Maar op een gegeven moment dacht ik nou dat is echt belachelijk, Want ik wou dus eigenlijk ook sowieso al een instrument erbij ik kon zingen en denk nou dan moet je het ook gewoon doen En toen bleek uh, dat ik daar ook een Grote aanleg voor heb Dat mensen het enorm prettig vinden als ik zing En uh, zelfs zo erg dat ze vonden Dat ik meer zangnummers op de CD nou, moest de, Heel eerlijk gezegd vind ik <laughs> dat ook Ik vind het ook prachtig te honger, ja. Wat voor het ah, Ik word dat nog een beetje verlegen van uh, Vertaal. vertaal. Het is een, um, ja, dat is een mysterie. Ik, uh, eigenlijk zing ik wat er in me opkomt. Ik kan de taal ook spreken. Ik heb het vroeger ook gedaan als kind. Dat ik dus de, hele, de hele conversaties met mezelf hield. Of in de natuur wat in deze taal was. En er was ook een schrift bij wat ik ken. Um, de oorsprong, het zou buitenaards kunnen zijn. Uh, aan de andere kant weet ik dat er woorden in voorkomen. Die Sanskriet of Egyptisch of Keltisch klinken. Um, nou ja, een ander iets is dat het een engelentaal zou kunnen zijn, omdat engelen veelal gebruik maken van de harp, muziek, uh, om hun uh, stem te laten klinken. Dus uh, ik weet het niet precies. Maar uh, het is een eigen taal? Nou ja, ik, ik weet niet of die van mij is. Ik weet niet eens of de muziek die ik maak van mij is, want ik, het is zo duidelijk er komt iets door. En het, het meest duidelijke voorbeeld eigenlijk is uh, dat ik de opname van de demo-cd, van deze cd, um, vond ik hem te kort. En toen heb ik uh, tegen de studio meer gezegd, 'Maar zeg maar record, dan speel ik gewoon wat. En dat moet ongeveer vijf minuten zijn. En toen ik gewoon gaan zitten, pingelen. Nou, en toen kwam er dus een ongelooflijk mooi muziekstuk uit. Wat, uh, wat niet leek op wat ik al eerder had gespeeld. En ik had het ook nog nooit eerder ergens anders gehoord. En toen ik klaar was, was het dus precies vijf minuten. En uh, ik heb hem op, de, op, de, op deze cd ook gezet. En uh, Angel Speak genoemd. Mooi, en daar gaan we nu naar luisteren. Ja? <laughs> Luisteraars. Welkom terug bij Inspiratieradio. We gaan nu naar de boekbespreking. Verzorgd door Herman Arms. Herman. Herman, aan jou de eer. Dankjewel. Nou, als we iemand als Femke Bloem in huis hebben, dan pakken we natuurlijk ook het boek wat ze zelf geschreven heeft. Mm -hmm. Je levenswiel in beweging. Mm -hmm. um, ja, Femke studeerde af als kunstzinnig therapeut. Naast haar werk als therapeut is ze ook trainer en werkt als beeldend kunstenaar, harpiste, yogalerares en geeft workshops. Keltisch levenswiel heeft zijn geheel eigen ritme en in dit boek is het uitgangspunt om naar je eigen leven te kijken. Door middel van oefeningen, vragen, visualisaties die gedeeltelijk op een bijgevoegde cd staan, mm -hmm. schrijven en kunstzinnige uitwerkingen van wat je ervaart, word je je bewust van je leven op dit moment en breng je je levenswiel in beweging. Het biografisch werken en schrijven om steeds terugkerende patronen in je leven te ontdekken en hier veranderingen aan te brengen, was nog niet eerder zo toegankelijk en zo inspirerend. Al dus de folder van jouw uitgever. Ja. Dat nou, dat je. is nogal wat. Ja, ontvonden. Ja. <laughs> maar jij hebt het ook gelezen, toch? Ik heb het uh, grotendeels gelezen en ja, flink doorgebladerd en eigenlijk als de tijd daar is, mm -hmm. ernaar gekeken. Dus ik vond het een beetje als een aanslagwerk. Als een, een ja. Um, ja, ik heb je net al gevraagd, is het een, een, een, een Boek of Shadow. Ik bedoel daarmee. Jij bent ook hoogpriesteres mm -hmm. in een coffin geweest. En nog eigenlijk. Uh, ja, als je eenmaal wordt dan blijf je dan blijf Maar je. ik heb geen koffer meer. Oké, okay, maar dan schrijf je een boek mm -hmm. met je eigen bevindingen. En dit boek is of zeg ik ja. toch een beetje jouw eigen bevindingen? Alleen uh, uh, ruim opgezet zodat ieder zijn eigen ding kan invullen. Maar het basisprincipe van de beleving van de feesten, van de acht jaarfeesten. Uh -huh. zijn gebaseerd volgens mij op Zilver Cirkel. Um, ja, dus het, ik heb natuurlijk wel dingen gebruikt in het boek die ik geleerd heb. Ik moet het ergens vandaan halen. Met daarbij uh, een aantal uh, inspiraties van mijzelf. Huh? Maar een Book of Shadows is. Um, ja, dat is toch ook wat meer een instructie om, uh, om, de, om inderdaad in, in, in een meer wikka-verband dus de jaarfeesten te gaan vieren en uh, uh, nou op die manier dus religiositeit te ervaren. En dit boek is, uh, is daar niet voor. Uh, ik zou het leuk vinden als mensen geïnspireerd raken door de jaarfeesten, en ik beschrijf ze ook redelijk uitvoerig, Um, maar ik, uh, ik, ik profileer in het boek eigenlijk uh, de leer niet als uh, iets hekserigs of als iets Boek of Shadows. Uh, of nee, maar ik wil het zeker niet in een, nee, nee, in, nee, een, nee. in een, hoe noem je dat, hokje plaatsen, in een vak neerzetten. Nee, nou ja, het is dus een beetje lastig, omdat uh, dat gedoe, of gedoe, het, het Boek of Shadows dus zit gewoon in heksenreis heel veel geheim. En het is gewoon de bedoeling dat je dat, dus, uh, dat, je dat bij je houdt en daar dus niks over zegt. Dus je moet wel goed kiezen wat je ja, doet. Ja, ja, ja, En niet meer maar... En ik heb er dus echt voor gekozen om zoveel mogelijk niet-boek of shadows-materiaal in mijn boek te verwerken. Ook omdat ik dus als heks een eet heb gezworen om het, uh, om het alleen met heksen te delen. En uh, nou ja, eigenlijk wil ik vooral dat het boek door niet-heksen wordt gelezen, want dan zou ik een probleem hebben met mijn eet. Maar de, ja, je, het, het is eigenlijk heel simpel om die jaarfeesten. Je moet gewoon naar buiten gaan. Even en gewoon kijken. Voelen En ja. kijken en ja. ervaren. En als je dan de innerlijke impuls krijgt om een feest te vieren, dan moet je dat doen. Maar het gaat vooral over dat bewustzijn van dat draaien van het wiel en dat er dus verandering zit, maar dat eigenlijk ieder jaar toch gewoon hetzelfde riedeltje weer voorbij komt. En dat er een tijd is om te zaaien en er ja. een tijd is om te oogsten. En dat is natuurlijk op zichzelf wel iets heel mystieks. En ook ja, zou je als iets religieus kunnen zien om daar dus iets mee te gaan doen. Maar uh, ja, Balmeer zat er ook weer los van. En, uh, ik heb het gevoel dat ik daar redelijk goed in ben geslaagd in dit boek uh, om het van elkaar te krijgen. Dat is zeker zo. Wat ik ook bijzonder vind is dat je er een cd bij uh, mm -hmm. hebt ge, gemaakt, geleverd. Ja. Ja, ik het met daar in visualisatie, kun je daar iets over vertellen? Ja, in de hekserij wordt heel veel met geleide visualisaties gewerkt die pathworkings heten. En die pathworkings dat zijn een soort kleine initiatie in reizen. Anders dan een gewone geleide visualisatie is dat ze soms je voor uitdagingen stellen. Terwijl in de New Age gebruikte geleide visualisaties je vaak naar een mooie plek brengen en dat is alles oké. Okay. Terwijl met pathworkings zoals in de hekserij, maar ook in andere mysterieën, Religies of orders dus wordt shamanisme. Bijvoorbeeld, ja, die zijn echt um, degene die je meeneemt op die reis, die wil graag dat je een bepaald aantal dingen meemaakt om van te leren om aan te groeien. En uh, dat hoeven dus niet alleen maar leuke of prettige dingen te zijn. En uh, ja, dat is met dit boek zo. Er zijn geleide visualisaties waarin je dus dingen over jezelf kan ontdekken, dingen over jezelf kunt leren. En, maar soms kan dat ook wat confronterend zijn. Ja, maar dat is ook helemaal niet erg, want het is tenslotte een zelfwerkboek, hè? Ja. Ja. En ik heb dat, ik heb wel wel hele mooie opzet in gebruikt. Uh, dat kwam onder het schrijven tot mij, namelijk van een tuin. En uh, bij de eerste, de ook als ze nog in de, in de kindfase zitten, in de babytijd eigenlijk, de kleine kindjestijd, dan is de tuin uh, in winter en er zit uh, een, een, een grote haag omheen. En gedurende de achtjaarfeest, uh, ga je dus, moet uh, de tuin groter, ga je... Geef de tuin uit en pas aan het einde bij de latere jaarfeesten kom je dus weer, blijf je weer in de tuin. Dus er zit uh, onderling verband tussen. Een rode draad. Dus. Ja, een heel duidelijke rode draad. En um, er zijn heel sterke symbolen ook in verwerkt en metaforen die dus uh, bepaalde herinneringen in je losmaken waardoor je dus wat kan leren over jezelf en over, ja, over het jaar Mooi. Uh, we gaan naar het volgende muziekstukje, Mario. Ja, en dat uh, heeft Femke voor ons uh, meegenomen. En dat is uh, van Lorina met Snow. Luisteraars, Welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten Femke Bloem. Zij is schrijfster, hoge hogepriesteres en eigenlijk veel te veel om op te noemen. Onder andere is zij ook yogalerares. Ja, dat klopt. Ja, nou heb jij iets heel bijzonders ontwikkeld op het gebied van yoga. Ja. Jij uh, doet yoga en dan naar aanleiding van de sterrenbeelden. Ja, klopt. Hoe gaat het in zijn werk? Laat ik de vraag anders stellen. Als we in, het, uh, in april zijn, behandel je dan het sterrenbeeld RAM? Of zeg je gewoon van, uh, ik ben een keer ooit ergens begonnen en... Nee, het, ik volg echt uh, op het moment dat het sterrenbeeld uh, actueel is, dan doen we de RAM-lessen. we zijn inderdaad in april. Eind maart, eigenlijk. Maar dat is... Uh het sterrenbeeld. Ja. Dat wil dus zeggen dat het ruimer gezien moet worden. De leeuwen en de vissen en de maagden mogen ook uh, meedoen. Ja. Het is namelijk zo dat iedereen altijd alle sterrenbeelden in zich draagt en um, wat je normaal je sterrenbeeld noemt is het teken waar de zon in staat uh, op het moment dat je, ja, je geboren loopt. bent okay. maar iedereen heeft die kwaliteiten in zich en ieder sterrenbeeld staat voor een bepaalde kracht um, of een bepaald uh, lichaamsdeel en um, iedereen is sowieso ook onderhevig aan die krachten die bij dat sterrenbeeld horen op het moment dat dus weer de zon s ochtends uh, aan de horizon in dat teken komt te staan, dus uh, inderdaad zoals we net al zeiden uh, eind maart, begin april is dat in Ram en uh, dan hebben we niet alleen de rammen dus uh, het gevoel van uh, Ram uh, maar iedereen oh ja. Ja, want de energie die bij Ram hoort is bijvoorbeeld uh, dat is inderdaad de enorme stuwkracht van al die kleine plantjes, de sapstromen die op gang komen een enorme koppigheid eigenlijk van de natuur van nee, we breken nu gewoon door het ijs heen het leven gaat voort dat is een, een kracht die, die erg bij, uh, bij het teken ram hoort. En je ziet ook vaak mensen die dus ram zijn, die hebben ook zo'n karakter. Die, ja, die gaan gewoon uh, enorm uh door, echt <laughs> ja, heel, heel koppig van, uh, ja, het maakt niet uit wat voor omstandigheden het gebeurt gewoon uh, eigenlijk zoals zij het willen en dat is dus iets wat je de natuur ook ziet en iedereen heeft dat op dat moment het is ook een goede tijd van het jaar om met projecten te beginnen uh, ja, omdat, omdat er dus zo'n enorme ja, doelkracht heerst nou dat heb je dus met ieder sterrenbeeld en het is ook het eerste sterrenbeeld van jouw cyclus van twaalf sterrenbeelden, van jouw yogalessen zeg maar. Ja dat, dat klopt, nou dat is omdat de klassieke astrologie ook met de ram begint. En, en Daarom zeg ik het Ja, rammen ja. zijn ook de, de, de, de kleine kinderen van de dierenring. Mm -hmm. En uh, daarnaast ben ik zelf ook rammen. Dus ik vind dat gewoon oh, leuk. grappig. <laughs> Daar begin ik graag mee. Maar um, nou ja, want gaat dus het hele jaar door. En dan heb je dus het voordeel dat je ongeveer vier lessen kan besteden aan de energie van zo'n teken. En dat doe ik op, ook op een bijzondere manier. Ik doe wel hatha yoga. Dus er zijn wel houdingen. Ja. Uh, die je dus ook in de gewone yoga les krijgt. Maar ik probeer... ...andere lagen ook meteen mee te nemen. Hatha yoga is ook waar de zonnegroet en zo in zit, ja, hè? Ja. ja, dus echt Dus Dat is voor de even... mensen, de luisteraar bekend, dat neem ja. ik aan tenminste. Ja. ja, dat is een beetje omdat je dus ook andere yoga's hebt... ...waar je misschien minder lijfelijk bent... ...maar bij mijn yoga is het dus wel zo dat je echt beweegt... ...en afhankelijk van het sterrenbeeld... Uh, ik, kun je dus heel moe worden of extreem uh, meditatief? Bijvoorbeeld vissen. vissen is dat wat rustiger, token. denk ik? Dat is een heel ander soort les uh, dan ram. En, en ik, uh, ik vind het allemaal leuk. En leeuwen. Leeuwen die zijn ook redelijk vurig. Doe ik veel driehoekshoudingen. en uh, en veel uh, ja, vuur vanuit Jezola Plexus. Want ik werk dus dan met de chakras. Uh, ik heb er altijd twee als insteek. En daar maak ik dus oefeningen bij. En ik begin de les altijd met een, uh, met een wat kunstzinnige insteek. Ik doe dan altijd een kort gedichtje of een, uh, of een ander stukje tekst wat de toon van de les aangeeft. Wat samenhangt met het sterrenbeeld. En dan, uh, dan doen we dus die oefeningen. En aan het eind van de les is er altijd een eindontspanning, waarbij het thema wat ik in het begin ook al noemde, komt weer terug. Zodat je dus een soort heel mooi afgerond geheel krijgt, bijna ja, ja. als een soort mini-workshop of een ceremonie. En uh, ik heb er zelf altijd heel veel uh, houvast aan. Uh, dat vind ik erg fijn uh, als, uh, uh, ja, als een soort duidelijk schema is waarin dus wel heel veel kan gebeuren, maar dat het in ieder geval afgerond geheel is. En de mensen die daar naartoe gaan, uh, kunnen die gewoon per keer komen of moet je, je iedere keer opnieuw aanmelden? Ik kan of? per keer komen, zo fijn als mensen die niet. Iedere keer geen je los aanmelden. Je kan gewoon een les meedoen als je nieuwsgierig bent. Uh, maar er is ook een vaste groep die er gewoon iedere week komt. En dan, nou, het mooiste is als uh, mensen een strippenkaart kopen, dan kan ik iedere week afstrepen. Dus dan koop je eigenlijk tien lessen in. En dan uh, kan je een serie van tien meedoen. En ja, dan komt ze het, het hele jaar voorbij met allemaal inspiraties op verschillende lagen. Mooi. Dat is in Bloemendaal? Het is in Bloemendaal, ja. Kun je het adres even zeggen Ja, het is op de Korte Kleverlaan, tegen, naast de natuurvoedingswinkel. Ben je thuis dus? Ja. Ja, ja. ja. oké. Okay. En uh, het is, uh, je kan op mijn website, kan je daarover lezen. Dus, uh... Noem hem ook maar gelijk even ja, en, je website. Dat is op <laughs> centrumuniversale.nl of op Holistic Yoga. .nl. Op holisticyoga.nl staat ook meer informatie over de lessen en de sterrenbeelden. Wat ik graag doe bijvoorbeeld is de juiste kleur dragen die bij het sterrenbeeld hoort. En ik inspireer dan de leerlingen daarin mee te doen. En andere achtergrondinformatie over waarom ik het doe zoals ik het doe. Dat geef je elke les mee dat de volgende les komt... Nou ja, eigenlijk is het dus vier lessen ongeveer hetzelfde. Omdat we Goed. dus met één sterrenbeeld werken. Dat zijn we allemaal weer anders hoor. Maar in ieder geval weet je Het hoofdthema je dat, is gecreëerd. Ja, nu beeld. zitten ja, ja. we dan bijvoorbeeld in balschutter. Dus dan weten we gewoon, uh, nou de balschutterlessen, dat is dat is gewoon veel vuriger en veel meer met focus. Work van de voorhoofdchakra. Dus um, ja, dat, dat weet je dan. Maar hoe dat ingevuld wordt, dat is iedere keer weer verrassing voor de leerlingen En ik probeer het dat heel aantrekkelijk dus te maken voor alle lagen, denken, voelen, willen en uh, voor alle lichamen. Ja, omdat ik dat zelf gewoon heel erg graag wou. Daarvoor deed ik zelf chakra yoga. En daar was ik al heel blij mee. Dat ze dan twee lessen per chakra deed. Maar ik dacht ja, eigenlijk... Eigenlijk zoek ik nog iets breders. Iets dat het echt ingebed is. Net zoals met die jaarfeesten. Dat je dus weet wanneer je wat kan doen. En toen ben ik op zoek gegaan. Eerst dacht ik, ja, misschien de ik jaarfeest yoga geven. Maar dat is het ook niet echt. En toen kwam ik dus op de sterrenbeelden. Die gewoon... Ik ruik echt een nieuw boek, hè? Ja, hier, klopt. Ik ben hierover aan het schrijven. Dat, is dat klopt. Ja, het is dus ook gewoon wel... Het uh, is een enorm mooie kapstok om anders nog wat aan op te doen. En je hoeft dus helemaal niet echt heel veel astrologie te om wel gewoon uh, die energie te voelen. en uh, ja, Ik krijg hele mooie reacties over. Het ja, is, is wel prachtig met Natasha Kuiper samen kunnen werken. Zit ik peest? Ja? Oh. <lacht> ja, nou ik zal de bellen. <lacht> <lacht> Oké. Okay. Ja, de chakra yoga, dat heb jij daarvoor gedaan. Toen heb je dus zelf les genomen bij ja, iemand. Ja, en toen vond ik dat al heel mooi hoor, dat het uh, zo duidelijk was, dat je gewoon uh, weet van, nou we gaan nu dan met, uh, met de zonnevlecht werken. En uh, toen dacht ik, eigenlijk is dat iets wat uh, misschien ook voor westerse mensen sowieso fijn is, als je werkt met een bepaald thema of een bepaalde insteek. Want uh, dan weet je tenminste wat je kan gaan doen. En, uh, want ik kan soms wat onrust ervaren als het uh, te veel ruimte is, dan, uh, omdat ik waarschijnlijk ook zo makkelijk gis raakt, dan, dan was het ja, raak ik ja, een soort van ophol. Dus ik vind het erg fijn als ik weet nou, nu vier lessen gaan we met die energie werken. Met ja, die nou, dan structuur kan, eigenlijk Daar kan ik dus heel ja. veel ermee. mee. En, en dan, dan is het wel zo dat, dat de inhoud heel rijk en of wisselend is. Maar in ieder geval is het, het omhulsel is duidelijk. En er, daar reageer je heel veel als je mensen heel, heel fijn op. Er zijn anderen die dat ook heel prettig vinden. Mm -hmm. <laughs> okay. Hier gaan we gaan weer naar een stukje muziek. Seasons, heb ik begrepen. Ja, ja. Uh, nou, we gaan weer wat uh, van Lorena met luisteren. Die heeft een CD gemaakt, To Drive the Cold Winter Away. Daar hebben we het vorige nummer over gehad. Prachtige al CD, hè? Ja, het is heel sfeervol. Die, uh, die draai ik erg veel in december. Ook met harp. Is, ook met harp, ze speelt ook harp. Dus uh, je hoort wel eens met haar vergeleken, dat dus is een heel erg groot compliment. Dus, uh, nou, ja, en uh, dit nummer heet Seasons. De beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Femke Bloem. Um, ja, Femke heeft al het een en ander verteld. Mm -hmm. Onder andere dat ze yoga -lerares is en dat ze eigenlijk leeft volgens de maancyclus. Volgens de manen, je viert de manen. Oh, ik vind de ik ook. Manen, ja, dat ja. heb ik ook workshops zien. En... Ja, ik ben eigenlijk vooral op zoek naar cycli. Dat ja. is een beetje het uh, thema, inderdaad. Maar echt, maar... Dus of jaarfeesten en de manen en ook de sterrenbeelden. Het zijn allemaal soort overkoepelende ja, ja, systemen. Wel... Maar waar de aarde en de mensheid in ingebed is. En ik vind dat interessant om te volgen. Om ja, en wat mij dus verbaast is dat jij dus de yogalessen doet volgens de dierenriem. Hè, mm -hmm, dus de ja. astrologie. Mm -hmm. Maar dat je dus ook daar dwars tegenin. De, nou, niet dwars tegenin, maar in combinatie met de, de, manen, de volle ja. maanen. Mm -hmm. Maar de maan staat bijvoorbeeld nu, hè, vandaag 18 december. Mm -hmm. Staat de maan in maagd. En om 9 uur 7 gaat hij naar weegschaal. Hmm, grappig. Totaal tegenstrijdig met, ja. met, met hetgeen wat jij in de astrologie doet. Uh, maar ja, tegenstrijdig. Want uh, de zon komt ook nog steeds wel op een boogschutter in deze tijd. Dus oké, okay, echt. ja dat, dat oké okay. Tuurlijk kan ik ook de maan wel volgen, maar dat, dat, dat geeft een andere energie, een andere betekenis. Want ik geef dus ook workshops over de maan, met volle maan of rond volle maan. En dan kijk ik niet naar welk teken die staat, maar meer naar de, zou je kunnen zeggen, shamanistische ja, ja, betekenis. De Oostmaan, van, de, de, de, de ja, precies. De oogstmaan, de bloedmaan, enzovoort. Ja, ja oké. Okay. En dat, maar, is, dat maar, is, sorry, hoe werkt dat dan? Want je zegt workshops. Um, volle maan? Ja, nou, de, wat ik doe dan ook een geleide visualisatie Die ik dan heb geschreven op het thema van de maan Waar niet de mensen meenemen Dus op een innerlijke reis Met wat uitdagende thema's Maar ook ontzettend mooie landschappen En um, daarna dan uh, Is er een kleine kunstzinnige oefening Waarbij we dus wat we hebben meegemaakt Uitwerken en dat bespreken we dan En vaak komen er dan hele interessante Zaken boven drijven Deels omdat mensen Dus zelf dingen hebben meegemaakt en pikken, Aan ander deel dat ik dus soms dingen ontmoet merk en het daar dan diep op in kan gaan. Dus dat zijn vaak hele rijke uh, avonden. En die, uh, die staan ook op mijn website femcobloem.nl uh, en centrumuniversale.nl aangegeven. Uh, ik moet trouwens het voor volgend jaar nog opzetten, dus <laughs> vanaf volgende week. En uh, nou, dat is dus rondom de volle maan. Dat doe ik ook bij Bijzenhuis, de Korte Kleverlaan 42. En uh, dat zijn altijd hele mooie, warme avonden. En aan het einde van de avond speel ik meestal nog even harp. Dus, uh, Mooi. Je, hebt ook een, je hebt ook een praktijk. Ja, klopt. Uh, praktijk voor uh, ja, maar een holistische praktijk. Ja. Nou, de eerste vraag: wat is holistisch? Ja, <laughs> <laughs> nou, holistisch heeft ermee te maken dat alles met elkaar verbonden is. En uh, omdat ik dus zoveel informatie heb vergaard in mijn leven en, en inmiddels ook gewoon uh, uh, ook een aantal dingen doorleefd heb. Uh, ...kan ik mensen dus een, een therapie aanbieden... ...die gebruik maakt van heel veel verschillende onderdelen... ...eigenlijk met het doel om de persoon die zoekende is... ...of die ergens mee zit, die, die pijn heeft... ...om die in contact te brengen met zijn ware kern... ...met zijn ziel, zorgers zelf... Um, Waardoor uh, dus het probleem gewoon opgelost worden. En uh, de middelen die ik daarvoor gebruik, dat zijn eigenlijk een soort hulpmiddeltjes... En ik ben dus kunstzinnig therapeuten. daar heb ik een diploma voor. Uh, dus af en toe dan schilder ik of uh, boetseer ik met mensen. Of, dus ik werk zowel met volwassenen als met kinderen. Maar ik maak ook heel veel gebruik van andere technieken, transtechnieken, dus visualisaties. Uh, oh. nou, soms ga ik met uh, mensen naar buiten toe, dat we gewoon natuurwaarneming doen. En, uh, de laatste tijd werk ik ook heel erg veel met beweging en de harp. En dat, uh, dat laatst dus vooral heel erg goed de harp met mensen die zitten met vastzittende emoties. Mensen die dus niet bij hun uh, emotie kunnen en er ziek van worden. En iets moeten verwerken. Opgekropte woede, bijvoorbeeld? Ja. Nou, het is vooral eigenlijk verdriet De harp nee, is ik. enorm ja, in de okay. laag van het ja. hart. Als je dus voelt van een enorme broek in je keel, maar het voelt er niet uit, dan is die harp wel heel erg geschikt instrument. Je wijst naar je, naar, naar, je, naar je hartzakken. Ja, dat, het is, dat is de harp, die, die, die werkt goed op je, op je hart en je keel. Oh. Het is ook heel rustgevend, ja. vind ik. Ja, om. en het is ook een koesterende klank, dus dat je ook veilig genoeg voelt om dus die emotie te laten gaan. Uh, het, het kan wel uh, maar er zijn andere instrumenten gewoon veel geschikter voor Oké, okay, het is Bijvoorbeeld leven. de drum of zo. Dat is meer de lagere chakra. Je meer op uh, ja, uitleven. Ja, ja. Ja, is meer, uh, ja, vaak als er dus woede is, dan ga ik dus lichaamsgerichte therapie doen. Dan doen we dus wat yoga dingen of we gaan naar buiten. Of, uh, ja, goed, maar dat is allemaal mogelijk dus in jouw praktijk. Dat kan allemaal. Ik kan alle kanten uit. Als iemand een hulpvraag heeft, dan voel ik, dan stem ik af. En uh, voor een deel vraag ik ook gewoon de informatie ja. aan de cliënt. Het de andere ander deel krijg ik op uh, een andere manier binnen. En dan maak ik dus een therapieplan... En dat is het holistische, wat eigenlijk mijn vraag ja. was. Ja. Dat je dus eigenlijk aanpast aan de persoon en aan de situatie... Ja. met de hulpvraag waar diegene mee komt. Ja, en dan heb ik dus een heel breed pakket... waaruit ik kan kiezen om iemand mee te helpen. Ja, dat, datgene wat ook bij diegene past. Ja, ja. dat is echt heel uh, specifiek voor dat, dat voel je dan zelf of... Ze, ja, ja. ja. ja. dat dus zou ik dan uh, echt wel gaan uitproberen. Ja. Ja. Wat is nou harptherapie? Ga jij dan harp spelen voor hun? Of, ja. Of, ja, dan, dan gaan ze gewoon zitten en... Ja gewoon Meestal ga ik, gaat er iets over af Dan doe ik wat andere oefeningen En uh, meestal is het een transoefening. Of ik breng iemand in een lichte trans en Moet ik dan, dan en... aan een soort transreis denken Net als bij, bij Roelien de Lange Heb ik dus met de shamanen ja. De trans uh, Het, het, het lijkt er een beetje op maar wat ik doe is dat ik iemand met de rug naar mij toe zet. De rug naar mij en de harp toe zet. eigenlijk zeg maar je ogen dicht of kijk naar een van mijn schilderijen. En dat ik dan harp speel omdat heel veel van die pijnen aan de achterkant zitten. Aan de achterkant van het hart. En ook blijkt dus dat mensen die lastig vinden emoties te uiten. Dat veel sneller doen als je ze niet van recht, uh, recht van de voren, uh, okay. um, confronteert ermee en dus als ik achter iemand ga zitten en um, dus eigenlijk dan het ego niet meer meespeelt want ja, je kan elkaar niet aankijken dan is het voor mensen veel makkelijker om, om in de emotie te gaan zitten en los te laten Dankjewel voor zover. We gaan uh, nog even naar een muziekstukje wat Rob zo gaat vertellen. En dan zijn we na het nieuws weer terug met, uh, met Femke Bloem. Rob, uh, wat voor muziek heb je uitgezet? Ja, voor, de, voor de duidelijkheid, dit is uh, nog niet uh, de muziekbespreking. Uh, dat, uh, dat komt uh, zo direct natuurlijk. Um, ik, wil, uh, ik wil heel graag een nummer uh, draaien wat uh, ja, ook eigenlijk een uh, klassieker. De First Noel. En uh, Dit is een uh, hele mooie uitvoering van, uh, van Line Origina. Elke, uh, elke grote artiest moet natuurlijk af en toe een... Uh, Mooie kerstaday maken. Ja, Michael Boeblee ja. heeft het pas gedaan. En uh, vorig jaar was uh, Leijnen Richie aan de beurt. En die, uh, die heeft uh, dit nummer gemaakt. Echt uh, prachtig. Luister maar.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 De vakbonden in Nigeria hebben landelijke stakingen en grote demonstraties aangekondigd. Ze eisen dat de brandstofsubsidie weer wordt ingevoerd. Die werd afgelopen weekend afgeschaft als harde bezuinigingsmaatregel van de regering. Veel Nigerianen zijn woedend over het afschaffen van de subsidie. De brandstofprijzen zijn in een paar dagen tijd meer dan verdubbeld. De vakbonden hebben hun leden opgeroepen het werk vanaf maandag 19.